Zo, meneer Heuk, van harte welkom op ons kantoor. Ik hoop dat wij tot een goede samenwerking komen... en dat u in ons bedrijf spoedig op uw gemak zult raken. Ja, dank u, meneer Malen. Nou, uh, Laat ik dan beginnen u voor te stellen. Meneer Karels, onze eerste boekhouder. Meester Heuk, mijn nieuwe compagnon. Zeer aangenaam, meneer Huik. Ja. En uh, uh, dit hier... Uh, meneer Weidveld, onze tweede boekhouder. Zeer aangenaam, meneer Huik. Ja, ik zal u de middag wel voorstellen aan de andere bedienden in het bediende kantoor. Wij hebben het s morgens nogal volhandig. Oh, ik ben toch niet te laat gekomen? Oh, nee, nee, nee, nee, nee, meneer Huik, uh, volstrekt niet. U zult zich bovendien gauw genoeg aanpassen aan de gewoonten van ons kantoor. Uh, kijk eens, uh, ik heb uh, deze hoek uh, voor u bestemd. Ach. Ik hoop dat plaatsen licht u bevallen. Deze lessenaar heb ik voor u laten ontruimen... totdat er een nieuwe gekomen is. Dank u, meneer Van Balen. Uh, Wijdveld. Ja, meneer Van Balen. Uh, wil jij, meneer Ruik, eens de boeken laten zien... Uh, zodat hij een beetje inzicht in onze straat kan krijgen? Zeker, meneer Van Balen. Uh, en mocht u kopieën of notitie van het een of verlangen... dan hebt u maar te spreken. Wijdveld, of ikzelf... Wij zijn altijd bereid u de nodige inlichtingen te geven. Dank u, meneer. Graag. Nou, u wilt me nu wel excuseren. Het werk uh, moet de doorgang vinden. natuurlijk ja, meneer. Zoals Kijk u eens, meneer. Ja. Uh, dit de, is ons normale de, de, de dagelijkse de, de, de, de journaal. Inkomend en uitgaans, zoals u ziet. Ja. Ja. En uit... dit is het boek demiteuren. Hmm. Uh, en dit, dit crediteur. ]uring. De schepen hebben ieder een eigen journaal. Dat weer in het algemeen journaal verantwoord is. Ja. U zult ja, dus in het journaal dezelfde posten dus to, dat de steeds terugvinden. Oké, kom. komt Nou ja laat Pietje van Linden, het juiste verschil. Ja, nou, van de van de suiker van Harry Harding op Sint-Christoffel... ...hoeft geen rekening meer gemaakt te worden wijdveld. Ik heb van die man geen goed meer te wachten. Juist, meneer Van Balen. Ja, ik zie er wel naar zoekte meneer Reuk. Oh, u bent waarschijnlijk verwonderd dat de agio niet bij iedere wissel genoteerd staat. Maar het is onze gewoonte die op te laten lopen en ze bij het sluiten de rekening in zijn geheel te noteren. Oh, juist. Ja. Uh, meneer Keren. Meneer Van Dalen. Oh. Uh, hebt u al een rekening van de wijs over de verkoop van de 36e in die Golauro? Uh, nog niet, meneer Van Dalen. Nou, schrijf hem dan de type omgaande verwacht. Of dat ik hem dus naar een andere makelaar zal omzien. Goed, niet Ach, Nee. Nee, nee, nee, nee. Dat is. Dat is niet zo mooi. <coughs> Lees dat eens, Kerens. Ja, Maar, ah, maar lieve hemel. Dat is verschrikkelijk. Wie had dat kunnen dromen? Ja. veertigduizend gulden in het water. Paulus lijst er insolvent. En ik had zoveel vertrouwen in zijn soliditeit en zijn hand, de Van, van eh, Zo Zover zou ik niet willen gaan. Maar jammer is het wel. Maar zwijg over. Ja, Men hoeft niet te weten dat wij er aan verliezen. En probeer tussen te weten te komen of er nog wat van terecht komt. Tja, zo ziet u, meneer Huck, dat het ons koopleden niet altijd voor de wind gaat. Oh ja, dat is waar, hier. Hier is een, uh, een circulaire waarmee ik bericht wil geven van ons compagnieschap. Als u die eens wilt doorlezen. Zeker meneer Van Balen. Het verwondert mij, uh, meneer Karels, dat ik nog niets gehoord heb van de vier banen Beatilis Ternantanis die mij de vorige week verzonden hebben. De factuur loopt hoog genoeg. 496 pond en we willen toch wel zekerheid hebben van... Zo, meneer, euh, euh, bijzonderheden hebben zich niet voorgedaan. Het is wat je noemt een normale kantoordag geweest. Oh, behalve dan toch dat verlies van Paulus Lijster. Dat zal toch wel niet elke dag voorkomen. Nee, gelukkig niet, want dan deden we al spoedig in het geheel geen zaken meer. Nee. Maar toch, als men zaken doet, kan men dergelijke verliezen toch niet uit de weg gaan. Ja, euh, binnen. Heeft u nog iets? ...voor mij te doen, meneer Van Balen. Uh, nee, nee, Duinste, uh, je kunt wel gaan. Uh, heeft u een bezwaar tegen meneer Van Balen ...dat de man een boodschap voor mij doet, uh, privé? Oh, natuurlijk uh, niet. Nee, nee, ga, u uh, Dank u wel. Uh, wilt u deze beurs afgeven bij Lucas Helding? Het adres heb ik op dit papiertje geschreven. U weet dat te vinden? Zeker, meneer. Uh, wat ik vraag wou, is het geld... ...ja dan zal ik zo vrij zijn een kwitantie te vragen. Dat kunt u doen. Maar wat hij ook vraagt, de afzender is u onbekend. Daar sta ik op. Goed, meneer. Ik zal erom denken. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Ja? Ah, u komt als geroepen, meneer Heinz. Ja? Dat weet ik nog te net niet. Ja, zeker. U kwam eens kijken hoe het met de huur stond. Hm? Juist, ja, gaat u even zitten. En wees zo goed bij een kwitantie uit te schrijven... voor drie maanden huur. Alsjeblieft. Voor drie maanden gelijk? Ja. Kijk eens. Hier zijn twee ducaten. Daar kunt u het verschuldigde van afhouden. U zult zich wel afvragen, hoe zit dat? <laughs> wel, ik had een welkomstgedicht gemaakt voor de heer Huik junior... bij zijn terugkeer in Amsterdam. En daarvoor heeft hij mij heel genereus... en op zeer discrete wijze twee ducaten doen toekomen. Ah. Maar u weet het, meneer Heinz. U was er toch bij toen hij... Ja, wie is daar? Ben ik hier terecht bij de heer Lucas Helding? Dat ben ik, ja. Ik heb de opdracht, een som geld te overhandigen in deze beurs. Een som geld? Maar komt u toch binnen? Van wie dan wel? Ik heb geen geld te wachten. Een beurs met 107. Als u even mee Vijf... Tien... Maar ik, ik begrijp er niet vijf, van... Vijftien... Wie kan mij nu honderd zeeuwse brengen? Van oh, nee. wie komt u dan toch uh, Dat mag ik niet zeggen. 35. Wat moet ik daar nou mee? Zegt u nu eens wat, meneer Heinz? Dus als, als, als, als ik u was, ik zou ze opslijken. Ja? Men moet geen koren van de molen zijn. Uh, als u mij inmiddels een in kwitantie wilt schrijven, uh, mijn tijd is beperkt. Uh, wilt u dat dan doen, meneer Heinz? Uh -huh. Ik ben niet in staat een letter op papier te brengen. Zo kom ik. Als ik plezier met u. Uh, Hoeveel is mm. 260 gulden. 80... 85, 90, 95, 100. Alsjeblieft. Wilt u het natellen? 107 rechtsdaalders, oftewel 260 gulden. Ja, we hebben gezien. Hier is de, de kwitantie. Dank u. Ik groet de heren. Nou, vraag ik je toch. Wie kan mij nu toch zo'n grote som geld hebben toegebracht? Uh -huh. Dat zonde afzender. Als ik nu maar wist wie ik daarvoor bedanken moest. Nee, dat zullen nee, we, nee, we straks al even zien. Okay. Helemaal niet, ja. Uh, wie wil er nog thee? Jij, letje, Graag. En jij, vader? Ja, geef mij ook nog maar een kopje. Mij ook, mijn moeder. Nou, allemaal thee dus. Ja. <laughs> ja, het is eigenlijk zo onwennig als Suzanne er niet is. Ja, en heel wat rustiger. Oh. Afhanen <laughs> ze zelf best naar haar zin hebben bij tante van Bende. Nu hou het dat ook logisch. Is. Ja, die twee zullen heel wat afkakelen. Het oh. <laughs> zijn twee jonge meisjes en ze kunnen goed met elkaar opschieten. Maar ja. Ferdinand, vertel eens. Hoe is jouw de kennismaking met de firma van Baden en Kolbe vallen? Nou, uh, goed, moet ik zeggen, vader. Ja, het is me eigenlijk erg meegevallen. Hoe zo meegevallen? Nou, om u de waarheid te zeggen, heb ik er een beetje tegenop gezien. Waarom? Nou, u weet, vader, dat ik uh, meneer Van Baden zondag bij Tante van Demde ontmoet heb. Ja, Nou, ja. ja. uh -huh. ik ken de meneer. Van Baren nog wel van vroeger, maar dat was toch niet meer dan een vage herinnering. Maar zondag dan heb ik goed met hem kennis gemaakt En ik moet zeggen, de schrik sloeg me wel om het hart. Oh, ja, werkelijk. Oh, zo. Hij maakte de indruk van een vreemde, mopperige man die overal overklaagde. Hij was altijd de man die het slecht trof. Hij had altijd de slechtste knecht. Ja, zijn slaapbondjes wilden niet groeien. Hij had altijd een paard, dat keuvel was. Af aan. Noem maar op. En ik dacht aan mezelf, nou... Als ik daar dagelijks mee op moet trekken, bestaat er nog wat te wachten. Maar tot mijn verbazing ontmoette ik op het kantoor een totaal andere man. Zo. Zakelijk, maar toch heel vriendelijk. Met zijn hoofd bij de zaken en, en, en helder en ordelijk. Mm -hmm. Om kort te gaan, geen vergelijk met de man die ik bij Tanden van Bembo ontmoet heb. Hij speelt in het dagelijks leven natuurlijk een rol. Ik heb dat wel van meer mensen ontmoet die in gezelschap eigenlijk niet goed raadt met zichzelf eten... en daarom maar een beetje de zonderling uithouden. Maar hun echte leven begint pas als zij in hun bedrijf zijn. Ja, zo moet het wel zijn. Anders kan ik hem ook niet verklaren. En ik moet u zeggen, vader, dat ik onder de indruk ben gekomen... van zijn manier van zaken doen. Ja, he? Hij heeft overal oog en oor voor. Alles heeft in zijn hoofd. Ja, zo voor de leus zegt hij dan wel. Laat Pietje van het maar eens precies narekenen. Pietje is een aankomende bediende. Maar de uitkomst scheelt dan niet veel meer dan een paar gulden. Nee, het is een hele pintere zakenman. Mm -hmm. Men kan niet tegelijk de heer en de man omdienen. Kom letje, ik geloof niet dat het hier op zijn plaats is. Zaken doen als je het op een eerlijke manier doet... is niet verwerpelijk, zou ik zeggen. Ik zou trouwens niet weten hoe wij onze boterham op tafel moesten krijgen... en een warme jas voor de winter als er geen zakenlieden waren om ons die te bezorgen. Ja, vader. Maar bij al dat pientere zaken doen worden de hogere dingen van wezenlijke waarde wel eens vergeten. Het gaat allemaal om geld, geld en nog eens. Eh, Vaarle, wat vond ik dan juist zo wonderenswaardig? Mm. Eh, er was een grote verliespost. En werkelijk een heel groot bedrag. Mm -hmm. yeah. Maar diezelfde man, die in het dagelijks leven maar moppert over een paar dubbeltjes... Maak daar niet meer dan een paar zinnen aan vuil. Dat was nou eenmaal de schaduwzijde van het zaken doen. Dat hoorde erbij, dat had je maar te nemen. Uh, ja? Er is een meneer Helving die de let vraagt. Oh, daar heb je toch. Uh, zal ik hem... Ach, nee, nee, nee, nee. Uh, laat hem maar binnen. Maar ik kan hem toch wel even alleen te woord staan. Nee, nee, je kan die man niet aan de deur afschepen. Dat, dat, dat vind ik nou zo onaardig. Uh, ja. uh, laat meneer maar binnen, a. Uh. Goed, mevrouw. Ja, bon. ja, zie je, daar ben ik nu bang voor geweest. Je blijft aan de gang met zo'n man. Nu komt hij natuurlijk weer bedanken voor de twee dukaten... die jij hem voor zijn gedicht hebt gegeven. Ja, wat kan ik daar gaan doen, vader? Ik heb hem toch niet om zijn gedicht gevraagd. Ach, oh, maar dat is toch niet zo erg. Als die man nou eventjes komt bedanken, dat... Uh, het is toch wel attent van hem. Uh, ja? Gaat u binnen, meneer. Mm. Mevrouw Huik. Meneer Helding. Meneer Huik. Meneer Helding. Uw dienaar. Dit is mijn zuster, mevrouw Huik. Meneer Helding. Uw dienaar, mevrouw. Aangenaam, meneer Halding. Uh, gaat u zitten, meneer Halding. Dank u, mevrouw. Ik moet u zeggen, meneer Huik... neemt u mij niet kwalijk dat ik zo met de deur in huis val... maar ik ben nog confuus voor de bijzonder genereuze wijze... waarop u mij hebt willen bedenken. Ik ben mij ervan bewust dat mijn verdiensten in geen verhouding staan tot de waarlijk vruchtelijke. Dierings... Meneer Helding, ik, ik weet werkelijk niet waar u het over hebt. Ik moet u zeggen dat uw dankbetuigingen mij zo vreemd voorkomen. Ja, u had heus de moeite niet hoeven doen daarvoor te komen bedanken. Het gedicht dat u ons gestuurd hebt is toch maar gering betaald met zulke een bagatelletje? Bagatelletje? 107 een bagatelletje? hm? Misschien dat het dat voor u is, maar voor mij is het een schat 107. Ik denk dat dit een misverstand is. Voor mij komt dat geld niet. En ik betwijfel op mijn zoon genoeg bij Cassis om zulke bedragen weg te geven. Maar uw edelgestrengen drijft te ver. Zulke wijze van schenken verhoogt de waarde van het geschonkenen. Dat de linkerhand niet weet wat de rechter geeft. Maar het is vruchteloos om de zaak te willen verbloemen... Hoe fijn het ook in elkaar is gezet, ik ben er toch achter gekomen. Maar nu ben ik dan toch nieuwsgierig te weten hoe de vork in de steel zit. Dat zal ik u met genoegen vertellen. Uh, wilt u niet eerst een kopje thee, meneer Halding? Oh, heel graag, mevrouw, als ik u niet ontrief. Nee, nee, nee, nee natuurlijk niet, meneer Halding. Ik, ik zat dus op mijn bovenkamer... Huh? en had juist een veldzang onder handen voor de verjaardag van de heer Smethoff... Terwijl Heinz mij juist een kwitantie schreef voor drie maanden huur... die ik kon voldoen uit de twee ducaten die u ja. edelen zo goed was te schenken... en waarvoor ja. ik u nog steeds dankbaar ben. Ja, ja, ja, gaat u verder. Toen hij op mijn deur geklopt werd en er een man binnentrad... die zonder meer honderd Zeeuwse rikstaalders voor mij begon uit te tellen. Huh? U begrijpt ja. hoe verbaasd ik was. Ja. Hoe ik twijfelde of dit geld wel voor mij bestemd was.